Het is 7 uur. René van Brakel met het NOS Journaal. De Brusselse gemeente Elsene heeft een demonstratieverbod ingesteld. Aanleiding zijn de rellen van gisteravond bij een betoging tegen de Congolese president Kabila. Daarbij werden 140 mensen opgepakt. Volgens de burgemeester werd de betoging gekaapt door bendes. De railschoppers vernielden tientallen ruiten van auto's en winkels. 16 agenten raakten licht gewond. De afgelopen weken ging het al een paar keer eerder mis... bij demonstraties van Congolezen in Brussel. Ze betogen tegen de verkiezingsuitslag in Congo. President Kabila is volgens de kiescommissie herkozen... maar de betogers zijn ervan overtuigd dat er massaal is gefraudeerd. De brandweer heeft vanmiddag 27 ponies uit de Maas gehaald. Ze waren te water geraakt op een tractor met aanhangwagen... bij Balgooien onder Nijmegen... De eigenaar wilde de dieren in veiligheid brengen omdat hij zag dat het water in de rivier snel steeg. Bij die poging raakte de tractor te water. De brandweer heeft ook nog zeven ponies van een eilandje in de Maas gehaald. Jos Verstappen moet afzien van zijn debuut in de Dakar-rally. De voormalig Formule 1 coureur zou meedoen in een DAF-truck... maar het is Verstappen niet gelukt op tijd zijn vrachtwagenrijbewijs te halen. Hij was onlangs benaderd om Frits van Eer te vervangen. De directeur van supermarktketen Jumbo heeft het te druk vanwege de overname van C1000... en vroeg Verstappen om zijn plek in te nemen. Verstappen had al gezegd dat het mogelijk te kort dag was om zijn vrachtwagenrijbewijs te halen. De woestijnrally door Zuid-Amerika begint op 1 januari. In de Eredivisie is PSV op de laatste speeldag voor de winterstop koploper AZ tot op 1 punt genaderd. PSV won zijn uitwedstrijd tegen Heerenveen met 5-1 en zag AZ met 2-1 onderuit gaan tegen NAC in Breda. Feyenoord klopte in de Kuip FC Twente met 3-2 en Ajax versloeg ADO Den Haag met 4-0. Het weer wisselend bewolkt met af en toe een winterse bij. morgen zonnig, alleen in het westen nog buien, het wordt dan 5 graden. Tot zover het NLW Journaal. ABB-verkeersinformatie. De A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Prins Kluispleinen en Den Haag-Malieveld. Twee kilometer, komt door een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook beschikbaar. A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt plein en Rotterdam-Krooswijk. Daar is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat inmiddels een file van twee kilometer. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Grubbervorst en Horst. Twee kilometer file, komt door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met Garmin Lifetime hoef je nooit meer te betalen voor je kaartupdates. En ben je dus altijd up-to-date? Kijk op Garmin.nl. Alleen bij Libris.nl, je boeken gratis ingepakt en gratis thuisbezorgd. Op 22 december is de uitreiking van de Lucky 2011. Wilt u dat uw favoriete commercial kans maakt? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem! Let's go.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 Dit is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland. Exclusief, eigenwijs, grensverleggend, op locatie. Bureau Buitenland, nu. Met de Botje. Goedenavond, welkom bij het buitenlandprogramma op Radio 1. We nemen u een uur lang mee naar verre orde. U hoorde het net al in het nieuws. De Tsjechische oud-president Václav Havel is overleden na een lang ziekbed. We spreken zo meteen met zijn goede vriend Bessel Kok... die vorige week nog bij de oud-president op bezoek was. Eerder in oktober organiseerde hij de 75e en laatste verjaardag van Havel. Verder een reportage uit de Oekraïne... waar onze jongens in juni hun kunsten zullen vertonen. Het land glijdt steeds verder af naar chaos. Voor het eerst vandaag komt nu de ermee toch in actie... Probeert demonstranten de aan het eind van de dag te verwijderen van het plein. Wordt getrokken en geduwd. Er oudere dames met baretjes en met hoedjes op. En nu wordt het knokken. Zometeen meer Tijn Sade vanuit de Oekraïne. En de grote vraag is, moeten we hier wel willen voetballen? Uh, daarover spreken we met Simon Cooper, de auteur van het boek Voetbal als Oorlog. Maar we beginnen met de dood van de Tsjechische oud-president... toneelschrijver, dichter en voormalig dissident Václav Havel. In de jaren 60 en 70 nam hij het totalitaire bewind in zijn land... op de korrel met absurdistische toneelstukken. Hij was een van de oprichters van de burgerrechtenbeweging Garta 77. En eh, na de fluwele revolutie werd hij van activist en schrijver... president van zijn land. En vanmorgen stierf hij dus eh, aan de gevolgen van een chronische longaandoening... Aan de telefoon nu vanuit Tsjechië, Havel's goede vriend Bessel Kok. Goedenavond. Goedenavond. Allereerst gecontroleerd. Gecondoleerd. Dank u. Wanneer heeft u bij Vaclav Havel voor het laatst gesproken? Um, dat is ongeveer een week geleden. Een week geleden, ja aan, de telefoon. ja, aan de telefoon. En ik heb hem daarvoor nog even gezien bij het bezoek van de Dalai Lama. Dat was zijn laatste officiële bezoek. Ja. De, waarover heeft u het gehad, als ik mag vragen? Over, over mijn verjaardag, dat is heel <laughs> erg triest. Ja. ja. Ja, want ik, ik vier mijn verjaardag op 6 januari en hij zou de openingsspeech doen van mijn 70ste verjaardag. Aha. Het is allemaal erg, um, erg bizar. Ja. Ja. En, ja. En, en, en u heeft zijn verjaardag georganiseerd begin oktober, hoe was dat? Dat was daar waren 500 mensen. Um, dat was in een, uh, een grote kunstgalerij. En um, dat waren voornamelijk zijn, zijn oude vrienden. En uh, zijn geen ambassadeurs en geen politici, met de uitzondering van Meadowland en O'Brien. Um, en ja, al zijn oude, oude kameraden en uh, vrienden. En hij heeft, hij heeft mij gevraagd om dat te organiseren. En dat is, dat is redelijk goed gegaan. En dat, dat is helaas zijn laatste verjaardag geweest die we hebben mogen vieren. Ja, en uh, hoe heeft u hem leren kennen? Ik heb hem leren kennen in mei 1990. In Praag, tijdens een schaaktoernooi wat ik had georganiseerd in Praag... voor de dissidenten schakers. Ik was toen voorzitter van de grootmeistersbol. En um, Havel vond dat zo prettig dat hij... Uh, voormalige Tsjechische Zakers terugkwamen, dat wij een partij geschaakt hebben. Hij met de hulp van een aantal grootmeesters en ik alleen. Ik heb die partij verloren en na afloop zijn we in ja, gesprek geraakt en gaan, iets gaan eten. Dat was het. Hij was nog maar zes maanden president. En uh, ja, zo zijn we eigenlijk uh, met elkaar in contact geraakt. En toen ik naar Tsjechië ben vertrokken in eind 1994, hebben we de draad weer opgepakt en ja. zo is van het een en het ander gekomen. Hoe, hoe zou je willen typeren? Ja, uh, heel moeilijk om, om aan Havel in één typering te gaan. <laughs> Ik vragen. weet dat het heel moeilijk is, een man ja, die zoveel dit, heeft geschreven, ja. een denker, maar toch... Ja, de, zijn vastberadenheid voor mij is toch een van de meest, misschien weinig bekende, maar opmerkelijk uh, eigenschappen, de manier waarop hij... Uh, ja, De hele fluwele revolutie heeft gevoerd, was eigenlijk één vorm van vastberadenheid en compromisloos. Mm -hmm. En aan de andere kant die, die toch wel, wel, wel ja, ontwapenende charme van een verlegenheid, maar de stak een man die precies wist wat hij wilde. Ja. En, uh, en daarmee ook de Russen op, op de knieën heeft gekregen in 1989. Uh, in ja, u bent nu speciaal teruggekomen vanuit Barcelona naar Praag... om de begrafenis ja, bij te wonen, ja, lijkt me. Ja, ja, de begrafenis, nou niet gewoon om de plechtigheid. met de vrienden te zijn vanavond. Dus er zijn allerlei spontane acties, dat is, dat is zo had we dat ook wel gedeeld, ja. ja. Nou, het wordt een staatsbegrafenis. Ik wens u daar heel veel sterkte mee en ook sterkte de komende tijd. Hartelijk dank, Bessel Kok ja, vanuit Praag. Nou, ja, daar. Ja. We blijven in Oost-Europa. Morgen reizen Manuel Barroso en Herman van Rompuy, de hoogste bazen van Brussel, voor topoverleg naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Want op termijn moet ook dat land, als het aan de EU ligt, lid worden van de Europese Unie. De flirt tussen Brussel en Kiev begon na de Oranjerevolutie in 2004, toen alles paars en vrede leek en er echt vooruitgang leek ge geboekt werd in de voormalige Sovjetstaat. Dat dat land internationaal meedoet blijkt ook uit het feit dat ze samen met Polen het EK voetbal mogen organiseren. Maar er is sinds de revolutie van 2004 veel veranderd. President Yanukovych, een Sovjetbond die weer aan de macht is gekomen... zet politieke tegenstanders achter Tralies en melkkorf de pers. Zijn grootste rivaal, uh, Julia, uh, Julia Timoshenko, de vrouw met de kenmerkende blonde vlechten... was in 2004 nog heldin, maar zij werd onlangs veroordeeld... tot maar liefst zeven jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik. Europa correspondent Tijn Sade reisde naar EK Gasland Oekraïne om te zien wat er nog over is van de Oranje Revolutie. Als een soort van provocatie Het is een haag van journalisten, de camera's, gericht op zo'n 10 centimeter afstand van de helmen van de eerste rij me agenten Precies <tieden> zeven jaar geleden begon de Oranje Revolutie. En nu staan de aanhangers van de heldin van destijds, Timoshenko, ...staan hier nu op de stoep te protesteren. Zeven jaar celstraf heeft ze dus gekregen, een gevangenisstraf... Zeggen de aanhangers hier, die georchestreerd is door de huidige president Janukovic. Ja, ja bul. is een geestje. Took de Oudere heer met een zwarte leren pet op zijn kop. Ik was hier zeven jaar geleden ook. Hij staat nu met een grote vlag, in zijn handen hier op het plein. We wonen wel. <laughs> we hebben de oude president Kuchma overleefd. Een Sovjet-stijl regerende Kuchma. Nou, dat gaat ons nu met Janukovic ook wel lukken. Een grote papier-maché-kopie van Janukovic, de president... met een barbaarse kop erop, staat hier opgesteld. De willen heel duidelijk de aandacht van de internationale media op zich vestigen. Ze hebben dus de leuzes ook vertaald. No to political repressions, non à la repression politique. Voor het eerst vandaag komt nu de RME toch in actie, probeert de demonstrant aan het eind van de dag te verwijderen van het plein, wordt getrokken en geduwd, een treurig beeld, er zijn oudere dames met baretjes en met hoedjes op, nou, nu wordt het knokken. What what worries me is that I know a lot of people who are who told me today on the phone or in the street or when I met them that this is their Freedom Day, but they are celebrating in their kitchen. Nico Lange is directeur van de Konrad Adenauer Stichting hier in Kiev. And this says something about how the country has changed, especially in the last year, where people are afraid of the state and of the actions by the state. Hij woont en werkt hier al jaren en het baart hem zorgen dat het vandaag, bij de zevende verjaardag van de Oranje Revolutie, bij een betrekkelijk klein protest bleef. De mensen blijven liever thuis, er heerst angst voor wat de staatje kan aandoen. In hun directe omgeving zien mensen hoe vrienden of familie door de geheime dienst worden gevolgd. de people in jail, families are put into trials, that cases are invented to put pressure Vanwege de kritische toon van zijn eigen Duitse Konrad Adenauer Stichting. Het lange zelf ook opgepakt. One one day when I was coming back from a trip out of the country, I was not let in. But I am living here. My family is living here. I'm I'm working here. I have I your have your wife have, and kids have, are living here. Yes. Or? And I have I have I have valid visa. I have all the documents. Ik kwam terug van een reis naar Duitsland en mocht plots het land niet meer in. Ook al woon ik hier al jaren met mijn gezin en heb ik alle benodigde documenten. Ik werd op het vliegveld in een cel gegooid swine erop uit om me te deporteren well i was i was put into the small jail they have in the in the airport i was sitting there with illegal migrants they were trying to to isolate isolate me and uh, try to deport me Pas na tussenkomst van het kabinet van bondskanselier Angela Merkel werd lange vrijgelaten. Ik ben niet de enige die dit overkomt. De beruchte zaak Timoshenko krijgt veel aandacht, maar er spelen zoveel meer zaken.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 Vooraanstaand Europarlementariër Guy Verhofstadt steunt de Europese integratie van Oekraïne voluit. Het is essentieel. Je kan moeilijk spreken over een, een, een, energiepolitiek of een ingemaakte energiepolitiek... zonder ook over Oekraïne te, te praten. Maar net als alle Oekraïnse politici heeft ook Timoshenko een verleden in de energiesector... waar puissant rijke oligarchen de dienst uitmaken. Na teleurstellende jaren van niet nagekomen beloftes en aanhoudende corruptie...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 Every evening she's returned to her prison cell in the back of a windowless grey police van. Desondanks blijft Brussel met Oekraïne in gesprek... over een toekomstig lidmaatschap van de Europese Unie. Oekraïne is een land dat behoort tot de Europese cultuur. De energiebelangen zijn nu eenmaal groot. En de komst van democratie en persvrijheid? Dat is gewoon een kwestie van tijd. Niet dus, denkt Nico Lange. Like, like other countries, for example Russia... De elite, een van democratie en Europese retoriek te Net als Rusland houdt de Oekraïnse elite een façade op van democratie en Europese retoriek. Maar achter de schermen doen ze iets heel anders. Behind the scenes they are doing something completely different. Goedendag, goedendag, leestenaars uh, in uh, de Nederland. José Manuel Pinto de Texera, EU-ambassadeur in Kiev. Hij spreekt een beetje Nederlands. Het uh, antwo woord in Engels. Uh, <laughs> well, uh, the question I think is that the the wall building of the Ukrainian state, as other post-Soviet states, created from the very beginning.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 Je kunt de uitdrukking gebruiken die je vindt meer suitable. Wat ik zei is dat, inderdaad, die privatizations were done in zeer obscure omstandigheden. Very weinig mensen werden plotseling mega miljonairs. Noem het zoals je wilt. De privatiseringen zijn onder zeer obscure omstandigheden uitgevoerd. Een happy few werd extreem rijk. En de corruptie is enorm. De uh, sociale zijn extreem poor. Corruptie is een uh, pandemieprobleem in Oekraïne. En toch onderhandelt de EU met Oekraïne over een associatieverdrag. Dat moet resulteren in gesprekken over toetreding. The Union this maar dan zou je eigenlijk kunnen stellen dat zowel het uh, associatieverdrag.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 vanwege de revolutie van 2004 die uitzicht gaf op hervormingen. De situatie is inmiddels heel anders. Maar toch heb ik er geen spijt van. is exposed rest Het is een uitgelezen kans voor Europeanen om dit land te leren kennen. En voor Oekraïners om te integreren met Europeanen. Voor uh, meer Oekraïners om te interageren met Europeanen die we bezoeken. So ik denk dat dat positief is. Positive. Kunt u zich voorstellen, de situatie? De finale wordt hier verderop gespeeld. EK-finale in het Olympisch Stadion in Kiev. Denkt u dat uh, Julia Timoshenko dan misschien op een eretribune plaats heeft of een plaatsje krijgt? Wat een moeilijk, moeilijke vraag. <laughs> moeilijke vraag. En je hebt gelijk. Hoe langer deze situatie aanhoudt, hoe meer reden er is om actie te ondernemen. Het is een moeilijke vraag. En natuurlijk you je right, de langer dit probleem lastt the more uh, there will be calls for actions. I think European football establishment should cancel this championship because of political very huge political problems and in Ukraine, Ukrainian current Ukrainian leaders which are corrupted and uh, rather criminal minded. It will be a good message that uh, sport officials think about democracy and liberty. Studenten hier op het plein met zijn vrienden cancelen die handel, zegt hij heel simpel. Hou dat Europese kampioenschap voetbal maar in Polen, maar niet hier in Oekraïne. Dat is een echte boodschap die je als de Europese Unie kan geven aan het Janukovic regime. L'organisation de l'euro, de l'UEFA Euro 2012, est attribuée à Pologne-Ukraine.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 President Pederast schreeuwen de voetbalfans. Een team uit Odessa is vanavond op bezoek in het Dynamo kiev stadion Deze jongen legt de leuze president Pederast als volgt uit. Dankjewel Donbass, dat is de regio waar de president vandaan komt, voor deze homo-president. Donbass uh, our... is een gay president, president. Pedaras. <laughs> Janukovic en de meeste van zijn ministers werden rijk... in de oostelijke mijnregio Donbass, waar Russisch de voertaal is. De Janukovic clan onderhoudt sterke banden met het Rusland van Poetin. De Timoshenko-stemmers daarentegen komen vooral uit Kiev en West-Oekraïne. De strijd tussen Janukovic en Timoshenko, zegt de oppositie... is eigenlijk de strijd tussen de bottenboeren uit het oosten... en de pro-Europeanen uit het westen. Op weg naar... Uh, ja,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 Hoe hoger het aantal maybach autos en hammers. Die staan hier allemaal inderdaad dubbel geparkeerd. Dat was alles. Nog zes maanden te gaan. Vicepremier, gaat het allemaal lukken? Ja, dat moet natuurlijk toch Het It's for sure that everything will be ready for the June Championship. We zijn helemaal klaar voor de EK Voetbal. Juni volgend jaar. Maak je geen zorgen. Hij weet van de oproep van onder andere Duitse parlementariërs. Die vinden dat de EK moet worden geboycott. Achter zijn bureau, in een enorme balzaal, produceert de minister een minzaam lachje. Natuurlijk probeert Europa druk uit te oefenen om de zaak tegen Julia Tymoshenko te beïnvloeden. Of het me irriteert? Daar heb ik geen tijd voor. luister. Toen premier was, heeft ze gewoon een onrechtmatige gasdeal met Poetin gesloten, die Oekraïne miljarden dollars armer heeft gemaakt. Dat is een juridische kwestie waar president Janukovic niets mee te maken heeft. Genoeg gezeur over politiek. De minister vindt het welletjes en hij staat op. You know, we are talking about football. dank je? Je mag ook over economie Einde interview. En een paar minuten later zit ik met mijn tolk op een bankje in het park voor het ministerie, met op schoot de cadeaus van de minister. Die cadeaus weigeren. Dat was duidelijk geen optie. <laughs> Bring them to Brussels. <laughs> Sweets from Ukraine. En die komen rechtstreeks uit de fabriek van Boris zelf, van de vicepremier dus. En de uh, factory name is Conti. Ik heb er alle vertrouwen in dat de onderhandelingen met Europa resultaat opleveren. Zegt president Janukovic in een recente toespraak. En zo is het maar net. Benadrukt een topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken: Wij delen dezelfde waarden als jullie Europeanen. we Europeans, we we En over Julia Timoshenko en haar zogenaamde hervormers, daarover heeft hij een heel andere mening dan de meeste Europeanen. They all were entrepreneurs. Or in under Kuchma, under and... Timoshenko is geen mensenrechtenactivist, maar een ondernemer... die al decennia onder elk regime hele goede zaken deed. We are fighting through democratic procedures, giving interviews. De klachten over Oekraïnse journalisten die worden gemijlkorfd vindt hij ook onzin. Ik heb deze ambtenaar geen enkele informatie gegeven over de mensen die ik in Kiev sprak. Maar desondanks is hij toch heel goed op de hoogte. Voor zover ik weet heeft u alle gelegenheid gehad om met leden van de oppositie te spreken. Heeft iemand van onze regering u tegengewerkt? Er is geen censuur, maar zelfcensuur, zegt Vitali Sitsch, een van de bekendste journalisten in Kiev. Je moet oppassen. You know, they threw Yula in, in jail. Yula is Timoshenko. They threw Lutsenko in jail. Vorm Interior minister. And nobody knows who's next. So... Timoshenko en andere politici die zonder een normale rechtsgang achter tralies verdwijnen. Dat kan ons journalisten dus ook gebeuren. No proof of, uh, of Ronde, no proof of corruption or anything. Just thrown jail they don't like it. vlak voor mijn vertrek krijg ik nog een telefoontje van Serhii Vlashenko, de advocaat van Timoshenko. Hij heeft haar net in haar cel bezocht en hij wil met me praten. Timoshenko is ziek, maar de gevangenisdirectie staat niet toe dat een medisch specialist haar onderzoekt.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 U hoorde een reportage van Europa-correspondent Tijn Sade. Afgelopen week begon het hoge beroep in de zaak van oud-premier Timoshenko. Buiten het gerechtshof protesteerden zo'n 2000 mensen... tegen haar vervolging. Ze doorbraken een politiekordon... en werden daarna hardhandig uiteengeslagen door ordentroepen. De Oekraïne dus. Het land dat ondanks alle misstanden... straks gastland is van de wereldkampioenschappen voetbal. Simon Cooper is sportjournalist en schreef het boek Voetbal als oorlog... En daarin schreef hij ook over de Oekraïne. Goedenavond. Goedenavond. Uh, u heeft meegeluisterd met de reportage. Uh, daarin zegt een van de uh, uh, sprekers, een student, cancelen dat kampioenschap. Laat ze allemaal maar naar Polen gaan, maar kom niet hier naartoe... want het is hier zo erg gesteld met de mensenrechten. Niet doen. Kunt u zich in zo'n standpunt vinden? Zeker, maar ik denk dat wat zo'n EK ook doet... is dat het uh, licht werpt op dit soort praktijken... Dat uh, VPRO-luisteraars bijvoorbeeld vanavond naar zo'n programma luisteren... dat heeft natuurlijk ook met het EK te maken. Je zag hetzelfde effect in 1978 toen Argentinië onder de generale het WK hield... dat er plotseling heel veel internationale aandacht komt... voor de schendingen van mensenrechten in deze landen. Dus het heeft ook wel een goed effect, zo'n EK. Zeker weten. Ik kan me ook herinneren dat uh, Ruud Gullet daar ergens in Tsjechenië ging... en toen zei hij ook, ja, dat is goed, er komt de schijnwerpers... maar ik heb daar verder niets meer van gemerkt. Nou, er was wel aandacht voor Tsjetsjenië uh, in de Nederlandse ja. pers. Ja, eventjes. Ja. En tijdens zo'n EK zal er internationale aandacht zijn voor de Oekraïne. En daarin zullen mensen ook programma's maken als deze, waarin ze zeggen dat het uh, slecht gesteld is met de mensenrechten. Ja. Dus ik begrijp wel het idee van zo'n regime wil het EK als propaganda gebruiken. Dat wil het regime natuurlijk. Maar de vraag is, ik denk altijd. Het regime uh, slaagt daar niet in. Nee. Omdat het regime ook niet weet hoe een vrije pers werkt. En dus, plotseling zit de vrije pers daar. Dus wel gaan voetballen daar deze zomer of in juni. Ja, wat ik ervan vind maakt niet uit. Want nee, uh, de UEFA nee, vindt begrijp. zoiets niet interessant. <laughs> de UEFA kijkt amper naar mensenrechten. Dus, uh, no ja, dat wilde, ik, dat wilde ik net gaan vragen. Ik bedoel, bij de UEFA en de FIFA weten ze toch van de intriges in de Oekraïne. Waarom zeggen ze daar dan nooit iets van? Omdat ze zaken moeten doen met, uh, met het regime. Het regime moet het EK houden. Dus uh, dan ga je niet als UEFA tegen het regime inschoppen. Dat, uh, dat is niet zo uh, makkelijk om dan samen te werken. En uh, kijk, het belang van die UEFA is, je hebt iets van 53 Europese landen die zijn daar lid van. En ja, een aantal van die leden zijn niet uh, zulke pluisse jongens, maar je kunt moeilijk je kunt daar moeilijk iets over zeggen, want het blijven leden, omdat het Europese landen zijn, zijn het leden van de UEFA. Ja. Daar moet je dus mee samenwerken. Ja, uh, uh, u volgt allerlei ontwikkelingen in, in de voetballerij. Is er nou enig spoor van het begin van een soort actie, uh, red de Oekraïnse oppositie? Uh, bijvoorbeeld, morgen komt een de EU-delegatie aan daar in Kiev. Zijn er al mensen die dan lobbyen in Brussel bij de Europese politici om daar iets van te gaan zeggen? mensen die lobbyen, maar je weet mensenrechten... dat is nooit uh, item nummer één in het buitenlands beleid van welk land dan ook. Ja. En uh, economische belangen en politieke belangen... en het in toom houden van Rusland en de rol van de Oekraïne daarin... zal altijd belangrijker zijn dan mensenrechten. En het voetbal speelt daar een uh, volledig ondergeschikte rol in. Ja. In uw boek uh, voetbal als oorlog schrijft u over de verwevenheid... tussen politiek en, en de voetballerij, niet alleen de Oekraïne, maar wereldwijd. Is het een veel voorkomend fenomeen... Overal is het zo dat politici het voetbal proberen te gebruiken. Want het voetbal, het nationale team, is zeg maar het toonbeeld van het land. Dat is in Nederland ook zo. Als het Nederlands elftal speelt, kijkt uh, kijk kwart van de Nederlandse bevolking. Dus dat maakt allemaal emoties los, uh, wat verder nergens anders door wordt uh, door het losgemaakt. Het nationalisme in Europa is eigenlijk een voetbalnationalisme geworden. Buiten het voetbal zie je bijvoorbeeld in Nederland amper nationalisme. Mm -hmm. Dus uh, politici die storen zich erop, maar niet alleen de, de leiders van zo'n land, maar ook, uh, ook de oppositie, ook de dissidenten mm -hmm. gebruiken zo'n toernooi. Heeft vorm, u daar bijvoorbeeld van? Um, nou, ar Argentinië. in Argentinië ja. vind ik het mooiste voorbeeld dat um, de, de dwaze moeders, dus de moeders uh, wiens kinderen waren gekidnapt en verdwenen, die hielden elke week een keer een optocht in uh, het belangrijkste plein van Buenos Aires. Nou, tijdens het WK kwam de internationale pers zou kijken, want die waren er toch voor het voetbal. Ja. Dus uh, zeker journalisten uit landen als Nederland en Duitsland... Die, die maakten daar verslag van. Dus plotseling lazen Europeanen... s ochtends met de krant over misstanden in Argentinië... Wat, verder, wat een jaar eerder niet interessant was geweest. Dus uh, zo'n oppositie weet donders goed dat dat werkt... en de Oekraïnse uh, oppositie zal dat ditmaal ook doen. Opnieuw de actie bloed aan de paal. Waar is Freek de Jonger? Hartelijk dank, sportjournalist Simon Cooper, Zijn boek Voetbalsoorlog... Uh, is uitgegeven door Amstel Sport. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. U luistert nog steeds naar Bureau Buitenland van de VPRO. U kunt dit programma terugluisteren via radio1.nl... of door onze app te downloaden. Straks een verhaal van binnenuit over dienstmeisjes in Saoedi-Arabië. Maar nu eerst. De... De uh, situatie in Zuid-Soedan. In de Tweede Kamer wordt aanstaande woensdag gesproken... over de Nederlandse deelname aan de VN-missie in Zuid-Soedan... dat sinds een half jaar is afgescheiden van het noorden van het land. Het moet na dertig jaar oorlog van de grond af aan worden opgebouwd. Jacques Willemsen zit hier in de studio, heeft jarenlang gewerkt in Zuid-Soedan. Hoe staat dat land er nu voor? Uh, niet veel <coughs> beter dan tien jaar geleden. Hoe kan dat, in één zin... Hoe kan dat in een eh, zin gebrek aan fatsoenlijk bestuur? Aan de telefoon hebben we Henk-Jan Ormel van het CDA. Goedenavond. Goedenavond. U gaat debatteren aanstaande woensdag over de Nederlandse deelname van die VN-missie. Wilt u dat Nederland daar een belangrijke bijdrage aan gaat leveren? Nederland uh, levert een bijdrage. Er gaan ongeveer 30 uh, mensen naartoe. Met name uh, marie om bij te dragen aan het trainen van politiemensen. Uh, het is een bijdrage, het is geen belangrijke bijdrage. Maar dat Nederland een bijdrage levert vinden we belangrijk. Ja, en waarom? Omdat Nederland al jarenlang betrokken is bij Zuid-Soedan. Destijds uh, minister Agnes van Ardennen is uh, betrokken geweest... bij het tot stand brengen van een uh, voorlopig vredesakkoord met het Noorden. Dus met, met het grote Soedan. En eh, eigenlijk vanaf dat moment zijn we ook steeds met eh, NCO's, eh, nou ook meneer Willemsen die bij u in de studio zit, zijn we eh, zeer intensief betrokken bij zuid sudan ja, voordat we verder gaan praten, eerst een kleine impressie... vanuit de Zuid-Soedanese hoofdstad Juba. Hier is, het zal u niet verbazen, nauwelijks sprake van enige infrastructuur... laat staan van een fatsoenlijk nationaal archief. Uh, onlangs is wel een allereerste nationale archivaris aangesteld. Verslaggever Henk Weltevreden zocht deze Youssef Onyala op... in zijn archief in de hoofdstad Juba. Daar probeert deze dappere man helemaal in zijn eentje... orde op zaken te stellen, te midden van hoge stapels documenten... en uitpuilende kasten. Ik doe dit in het belang van mijn land, want de geschiedenis van Zuid-Soedan bestaat niet zonder dit werk. Ik commit mezelf ik voel het als een persoonlijke opdracht eerder nog dan een gewone baan. Ik ben aangesteld om het archief te ordenen, de stukken op te slaan... en toegankelijk te maken voor het publiek. En ik hoop ook dat herinnerd zal worden dat meneer Yusuf Onjala... degene is die dit archief heeft opgezet. En dat ik het archief heb opengesteld. Voor het eerst wordt er gewerkt met elektronische dataopslag in het archief. Dat bestond daarvoor niet in Zuid-Soedan. Er werden alleen maar documenten opgeslagen, verder niks. Nu kunnen we documenten scannen en het op een harde schijf of een cd opslaan. Als een document verloren gaat, hebben we altijd nog een kopie. De meeste mensen in Zuid-Soedan weten niet wat een archief is. Ik doe het onderzoek en stel het open voor de buitenwereld... zodat mensen weten wat hier in deze tent ligt in Zuid-Soedan. Deze tent bevat een heleboel zaken, belangrijke documenten. Ook al zijn mensen zich er niet bewust van wat hier ligt opgeslagen. Op een dag hield ik een presentatie op de Universiteit van Juba. Ik vertelde wat een archief is, hoe het wordt bewaard... en hoe het toegankelijk wordt gemaakt. Toen liet ik de foto van deze tent zien... en vertelde dat dit het nationale archief van zuid soedan is... Het is tegenwoordig een zeer bekende tent in Juba. En ik zei vervolgens, laten we een tour door de tent maken aan de hand van foto's die ik liet zien. Foto's van papieren die aangevreten zijn door termieten. Documenten die door elkaar liggen. Allemaal bijeengebracht vanuit alle uithoeken van zuid soedan Mensen wisten dat niet. De volgende dag kreeg ik allerlei telefoontjes van mensen die de tent wilden bezoeken. Het archief is nu bekend en mensen weten dat hier heel belangrijke documenten liggen. U hoorde uh, de nationale archivaris van zuid soedan uh, Youssef Onyala... vanuit de bekendste tent van het land. In een bijdrage van Henk Weltevreden. Uh, Jacques Willems, u heeft meegeluisterd naar deze reportage. Dit ging dan over het Nationaal Archief. Het land ligt er nog helemaal onontgonnen bij, volgens mij. Niet alleen het archief, maar ook de rest, hè? Ja, dat ligt er een beetje aan uh, waar je het over hebt. Uh, de olieindustrie is uh, veel beter georganiseerd. Bijvoorbeeld, uh, de privébankrekeningen van heel veel bestuurders zijn ook aardig georganiseerd. Mm. Dus de, de, het ligt er een beetje aan waar je belangstelling voor hebt. Ja, u heeft jaren voor de Wereldraad van Kerken in Sudan gewerkt, Noord- en Zuid-Sudan. Wat heeft u daar gedaan? Ik heb geprobeerd na het, uh, de overeenkomst van 2005, het uh, Vredesverdrag, de kerken te helpen om te gaan met de aankomende uh, scheiding van de twee landen... en daarnaast een aantal financiële problemen helpen opruimen. Was u voor die scheiding van Noord en Zuid? Uh, ik, ik, het was onvermijdelijk. Ja. De missie waarover aanstaande woensdag gesproken wordt, goede missie? Nee, niet? Mi Mini missies, missies zijn uh, belastend voor degene die ze uit moet voeren... en veel te duur. Meneer Ormel... Aan de telefoon, CDA-kamerlid die hier woensdag over gaat praten. N Zinloos die missie, zegt Jacques Willemsen, die het land goed kent. Ja, uh, het is een uh, missie van ongeveer 10.000 personen. Uh, gedurende meerdere jaren. Het is een missie vanuit de Verenigde Naties opgezet. Uh, het land uh, moet van nul af aan worden opgebouwd. Nou, dat blijkt ook uit, uit uw reportage over het uh, archief. Uh, ik ben er zelf ook geweest. En, uh, Wanneer? Uh, in 2009 ben ik er geweest. Mm -hmm. Met een uh, kamerdelegatie die ik uh, mocht leiden. En ja, dan zie je dat inderdaad sommige instituties wat, wat beter zijn uh, georganiseerd... en andere nog totaal niet. Maar we hebben geen keus. We moeten dat land helpen. Het land is zelfstandig. Uh, er dreigt wederom een oorlog. Uh, maar zo daar... geen keus? Omdat de wereld kan dat land niet links laten liggen. Ik hm. vind dat we solidair moeten zijn met dat land. Um, bovendien is er ook een. Ze spelen allerlei geopolitieke belangen. Er zit olie in de grond, um, er zijn <laughs> Juist, andere grondstoffen. Zegt meneer Willems hier. Ja. Sorry? Ja, en, ja, nou maar goed, da, dat soort dingen speelt wel mee. En dan moet je zo'n land niet overlaten aan, uh, aan de willekeur van noord soedan en China. Dan moet je daar als wereldgemeenschap bij betrokken zijn. Oké, okay, dus van de ene kant mededogen, uh, van de andere kant harde economische redenen om bij dat land betrokken te blijven, meneer Willemsen. Ja, dat, dat laatste, ik bedoel, dat kun je aan de Chinezen overlaten, die hebben dat al lang onder, uh, onder controle. Maar. Hoezo? Mijn, mijn bezwaar. Wat doen de Chinezen daar even nou, kort? De Chinezen hebben, zijn nu al op eigen houtje begonnen om zogenaamde vredesakkoorden in Zuid-Soedan tussen verschillende bevolkingsgroepen in elkaar te timmeren ten einde hun oliebelangen veilig te stellen. Dus zitten in de Security Council, de Veiligheidsraad... maar lopen dwars door het beleid van de VN heen... Mm -hmm. uit diezelfde economische overwegingen. En West-Europa heeft het nakijken dus. En West-Europa heeft het nakijken. Dus maar... daarvoor hoeven we er niet meer heen, meneer Ormel, voor die oliebelangen. Het, nee, maar ik zeg ook niet dat wij er voor oliebelangen heen gaan. Wij gaan nee. er naartoe, omdat het van belang is. Maar u had twee ik... redenen, mededogen en economische belangen, hoorde ik net, toch? nee. Ik oh. heb gezegd dat uh, wij daar naartoe gaan omdat we dat land moeten helpen om zichzelf op te bouwen. Om te zorgen dat uh, de economische belangen mm -hmm. bij het land zelf blijven. En dat niet anderen zoals China er volledig mee aan de haal gaan. Ik ben het eens met meneer Willemsen dat China daar een behoorlijk kwalijke rol speelt. Maar dat is nog geen reden om dan te zeggen, nou dan doen we er maar helemaal niks meer. Het is een grote missie. Uh, alle buurlanden zijn er ook bij betrokken. Ook uh, India is er bij betrokken. Goeie. Een aantal Europese landen, lang niet alle. En Nederland uh, draagt ook, zij het bescheiden, want we praten over 30 personen die we uitzenden, draagt bescheiden bij. Wat gaan we doen daar dan? We gaan met name uh, politie trainen. Uh, dus eigenlijk gaan we in Afghanistan doen. Ja, ja, hetzelfde als in AXI. Daar zijn we klein begonnen, maar die missie wordt steeds groter. Gaat het in Zuid-Sudan ook gebeuren? Uh, dat denk ik niet. Hoewel uh, wat wel van belang is, dat is dat uh, ook NGO's, uh, dus zeg maar maatschappelijke organisaties vanuit Nederland, die nu ook al betrokken zijn in zuid soedan dat die hun werk voortzetten. Dus naast dat... Um, er een Unmis-missie is, zo heet die missie, de vn ja. missie is het ook een partnerland van Nederland. Dus hebben we daar een ontwikkelingsrelatie mee. En is het ook een land waar vanuit de Europese Unie veel aandacht voor bestaat. Ja. Unmis 1 hadden we al hè, de afgelopen jaren. Dat is eigenlijk de kritiek daarop is, uh, dat het er nogal mislukking was... omdat de burgers niet werden beschermd. Uh, die, die mensen die, die blauwhelmen kwamen pas opdagen als, de, als het vechten voorbij uh, was... En de, en de lijken werden geteld. Deelt u die kritiek, meneer Ormel? Uh, we praten nu over een UNMIS-missie met twee S'en van ja. Zuid-Soedan. En uh, het land is enorm groot en ja. er is sprake van uh, betwiste grenzen. Uh, het leger van Noord-Soedan heeft ook alweer bombardementen uitgevoerd. Ja. Uh, in aangrenzende gebieden, Zuid-Kordofan en Blue Nuil, is een soort oorlog gaande op het moment. De kans dat we met een VN-missie daar alles kunnen tegenhouden uh, is klein. Maar als je er helemaal weg blijft, dan wordt het nog veel erger dan het nu is. Maar nog even, wat gaan die, agenten, die Nederlandse agenten wat gaan die doen daar? De Nederlandse marechaussees zijn het. het zijn Sorry, marechaussees. Militaire Mar agenten. Die gaan daar bijdragen aan de opleiding van uh, Zuid-Soedanese uh, politie. Mm -hmm. ja. en, daar, en daarnaast uh, worden ook een aantal militairen uitgezonden die op... Uh, ...verbindingsfuncties en uh, controlerende functies... ...in de staf van Unmis worden geplaatst. Ja, meneer Willemsen, Unmis uh, 1 uh, wordt nu dus Unmis met dubbel S... ...Zuid-Soedan uh, Zuid missie... Um, wat voor uh, bevoegdheden zouden zij moeten krijgen? Ze waren nogal tandenloos in de vorige, uh, vorige jaren. Zouden ze harder, harder moeten ingrijpen? als er nou, iets Hun mandaat is heel erg vergelijkbaar met de eerste missie. Dat was een totale mislukking om een aantal redenen. Uh, het was een, een, een slecht opgeleide militaire groep... met hele slechte verbindingsapparatuur. Uh, met een hele slechte leiding en coördinatie... Ik heb door het mandaat heen gelezen en alle blabla... Bla die je normaal tegenkomt over democratisering en transparantie... en al die dingen, staat er weer helemaal in. Wat er niet in staat, is enig meetbaar punt. Mm -hmm. Namelijk, we, e willen, e resultaat. we willen over zes maanden daar zijn. Ja. Dat wordt ons als NGO's altijd verweten. Ja. Nederlandse regering, voordat je geld over de balk gaat gooien aan een mini-deelname in zo'n missie... kijk dan eens naar wat er in de afgelopen jaren is gebeurd. Wij waren daar toen ook bij. Ja. Want we hebben steeds hele kleine aantallen mensen. Het is gewoon verspilling van geld. Ja, meneer Ormel, uh, uh, een aanbeveling van de man uit het veld is... eis van de regering dat ze uh, uh, resultaten uh, uh, gaan afspreken... Met u, waar u ze aan kan gaan houden. Ik ben het met meneer Willemsen eens dat uh, het aantal benchmarks, zoals dat dan heet... dat dat onvoldoende is omschreven in de taakomschrijving van UNIS als geheel. Nu is dat ook nogal moeilijk, omdat je eigenlijk van, van nul af aan ongeveer gaat beginnen. Maar ik ben het eens dat wij daar, en dat zal ik ook woensdag in het debat zeggen... dat wij daar wel wat meer van verlangen. Ja. Wat mij verbaast, eerlijk gezegd, dat meneer Willemsen, die bij u in de studio zit die heeft een aantal jaren van zijn leven gegeven, wat ik, wat ik zeer respectabel vind... Om, om zich in te zetten voor de bevolking in Soedan, zowel Noord- als Zuid-Soedan. Als nu Nederland als land dat doet, zegt hij van... hoor, dat is geld over de balk gooien, dat moeten we niet doen, dat zet geen zon aan de dijk. Te devatistisch. Dat vind ik jammer. Dat vind ik ja. jammer dat hij dat zo zegt. Meneer Willemsen, Nee, je moet te heel, heel anders. Als je nou iets politieachtig wilt doen en je wil de mensen van Zuid-Soedan dienen... zet dan een fatsoenlijk gevangeniswezen op. Ja. Dat is gruwelijk. De manier waarop niet-veroordeelde mensen... jarenlang achter de tralies zitten in dat land. Waarom moeten wij het repressieapparaat... want dat is de politie in Zuid-Soedan... van betere technische kennis voorzien? Dat vind ik onzin. Mm -hmm. Je moet naar echte speerpunten kijken. En dan meer in de civiele sector. Dus... Nederland is goed in, in landbouw. Zuid-Soedan heeft een groot landbouwprobleem. Ga je daar dan op richten? Ik ben helemaal voor deelname aan een fatsoenlijke missie. Die mag voor mij ook tien keer groter zijn dan die dertig mensen. Maar doe het effectief. Gebruik de middelen die je hebt op de beste manier. Laatste reactie van Ormel. Dan moeten we, we dit gesprek ja, beëindigen. Nou, ik, ik ben het in grote lijnen met de heer Willemsen eens. Maar de uh, opdracht van Unmis vanuit de VN... ...is beperkt in zoverre ja, dat landbouw en, en opbouw van gevangeniswezen daar niet bij hoort. Ik ben het met hem eens dat dat ook moet gebeuren. Maar naast Unmis is zowel de Europese Unie als ook Nederland zelf direct betrokken bij uh, ontwikkelingshulp aan dat land. En uh, ik vind dat inderdaad landbouw, dat daar een belangrijke uh, opgave ligt, uh, bouwen van een gevangenis... Uh, dat is natuurlijk ook hoogst noodzakelijk. Het lijkt wel of de heer Willemsen mijn bijdrage heeft gelezen, want daar ga ik ook om vragen woensdag. Oké. Okay. En dat soort zaken zijn allemaal belangrijk, maar niets doen is wat ons betreft geen optie. Nee, u gaat voor de NNN-optie. Hartelijk dank, meneer Ormel en Jacques Willemsen. Aan de woensdag het debat in de Tweede Kamer. Dank u wel. En dan nu ons laatste onderwerp van vanavond. Aziatische dienstmeisjes in het Midden-Oosten. Die hebben een miserabel leven. De vrouw die door een schoondochter van de Libische dictator Gaddafi... met kokend water werd overgoten, staat ons allen nog op het netvlies. Rechtssociologe Antoinette Vlieger promoveert aanstaande woensdag... op een proefschrift over dienstmeisjes in Saudi-Arabië... en de Verenigde Arabische Emiraten. En het bijzondere is dat zij de meisjes in deze landen... persoonlijk heeft gesproken. Goede avond en alvast gefeliciteerd met de promotie. Dank u wel. Ja. Toen u die beelden zag van, dat, van, dat arme, van die arme vrouw in Libië, wat dacht u toen? Ik heb dat soort vrouwen persoonlijk gesproken, dus dat raakt me dan... Ook die met kokend water waren overgroot, dezelfde ik soort? Ik heb er één gesproken die eindeloos um, geslagen is... tot het punt dat ze uh, koud vuur kregen aan haar handen en voeten... en Och, negen kus. van de tien vingers zijn geamputeerd... omdat er niets meer aan te redden viel. Ah, hm. ja. waar was dat? Uh, zij zat in de Indonesische ambassade in Saudi-Arabië. En ze was Indonesische. Zij was Indonesische. Ze werd door haar eigen landgenoten mishandeld dus. Nee, nee. Zij werkte eerst voor een Saoedische familie. Aha. Um, maar ze is op een gegeven moment door, door het ziekenhuis is ze overgebracht naar de Indonesische ambassade, waar een opvanghuis uh, is, gelukkig. Ja. En dit was een van de vindplaatsen waar u dus uh, dit soort vrouwen heeft gesproken. Ja. Hoe kwam u verder met ze in contact? Dat was heel moeilijk. Um, ik had van andere onderzoekers gehoord dat die uh, dienstbodes wel spreken in het, uh, in het park, bijvoorbeeld op zondag. Mm -hmm. Maar in saudi arabië um, zie je dat eigenlijk niet. vrijwel niemand van de dienstbodes mag het huis uit. Eventueel samen met een werkgever mogen ze naar een winkel. Maar de meeste vrouwen mogen gewoon twee jaar lang het huis niet uit. Dus dat was heel moeilijk. Hoe dan toch? B bij dit soort vrouwen thuis gekomen? Um, Kunt u een voorbeeld geven? Ik, ik heb het via werkgevers geprobeerd. Ja. Um, maar die zaten natuurlijk niet echt te wachten op een... Uh Vrouwen uit Europa die... Uh, nee, die gingen er dan vrolijk bij zitten. Ja. Die gingen er dan vrolijk bij zitten. En die zeiden, ja hoor, je mag alles vragen wat je wilde. En ik zag aan, aan, aan zo'n meisje dat ze echt zat te trillen van angst... Mm. en dat ze onmogelijk kon vertellen wat ze wilde vertellen. Ja. Dus ja, die interviews leverden niks op. Maar slaagde u dan wel in contact te leggen... en ze dan later alsnog te spreken? Nee, dat ging eigenlijk niet. En ik had wel uh, interview, uh, interviews gehouden... dus in de ambassades van uh, Indonesië en de Filipijnen... Um, maar dat is dan weer een heel typische groep. Dat zijn alleen maar dienstbodems die zijn weggelopen omdat ze ernstig uh, mishandeld waren. Mm -hmm. um, dus dat, ik had het idee: ja, dat gaat toch heel erg mijn gegevens beïnvloedend tekenen. Dus ik moet een plek vinden waar ik een meer ja, algemene sample ga vinden van, van die dienstbonus. En na verloop van tijd kreeg ik wel door dat dat alleen ging lukken als ik gewoon naar Azië zou vliegen. En daar ah. ben ik op het vliegveld gaan zitten. En zo opgewacht. En ik heb, ja, ik heb ja. zitten wachten op vliegtuigen uit Riaat. Uh, we spreken zo verder. Uh, we hebben namelijk een fragment dat we even willen laten horen. Want niet alleen in Saudi-Arabië, maar ook in een land als Libanon worden dienstmeisjes misbruikt door hun werkgever. Onze verslaggever Rick Delhaas sprak daar met de Filipijnse Maya. Hij trof haar aan in een blijf van mijn lijfhuis en vroeg haar hoe een werkdag er normaal uitzag. Yes, I was very uh, tired in the morning of the day. Because uh, early wake up in the morning and then. Uh,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 Fragment uit een reportage die eerder werd gemaakt door Rick Delhaas in uh, Libanon. Die meisjes daar kunnen geen kant op, maar kunnen dus wel naar een blijf van mijn lijfhuis. Hoe zat het in Saudi-Arabië? In Saudi-Arabië zijn uh, non-governementele organisaties niet toegestaan. Dus er is uh, vrijwel geen plek waar ze naartoe kunnen. Uh, zoals ik zei, hadden de Indonesische en de Filipijnse ambassade wel zelf een uh, opvanghuis. Maar dat, is een van de, dat waren twee van de zeer weinige uh, plekken. En dat is een heel groot probleem. Dat als je uh, werkgever je misbruikt, dat je eigenlijk nergens naartoe kan. Nee. De Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Daar heeft u onderzoek naar gedaan. Promoveert ja. u op. Rechtssocioloog Antoinette Vlieger. Um, zijn er verschillen tussen die landen? En niet zoveel als ik verwacht had, hmm. helaas. Ik had verwacht dat het in, in Dubai een stuk beter zou zijn. Het was wel iets beter, maar zoveel scheelde het niet. Um, ik denk dat het grootste verschil zit in het feit dat Saoedi-Arabië een hele oude klasse heeft aan, aan uh, uh, uh, ja, religieuze idioten, noem ik ze. Excuseer me. <laughs> Allemaal moslimlanden, uh, uh, ja. Uh, ja, maar dat is het probleem niet, want als ze de Sharia zouden toepassen. Mm -hmm. Dan zou het er echt beter op worden. Maar dat doen ze niet. Nee, nee. En, en je hebt dus in saudi arabië een oude klasse van uh, religieuze uh, mafkezen. Die <laughs> gewoon heel strak de macht in handen houden. En die houden alle uh, uh, moderniseringen houden ze tegen. Mm -hmm. En Dubai heeft daar geen last van, van zo'n oude klasse. Want die zitten niet met de, de centra van Mecca en Medina. Speelt het daar in de media enige rol? Wordt dit aan de kaak gesteld? Absoluut niet. Nee. nee het wordt... Is het taboe onderwerp of interesseert niemand het? is het niemand totaal het? taboe onderwerp, maar het interesseert mensen ook minder. En voor een deel kan ik dat inmiddels ook wel begrijpen. Want de meeste vrouwen in saudi arabië hebben het zelf zo zwaar... Um, dat het idee is een beetje eigen ellende eerst. Mm -hmm. um, die vrouwen mogen vaak zelf niet naar buiten. En die worden ook geslagen en die worden ook misbruikt door, door, door broers of vaders of ooms. Dus die willen eerst hun eigen misère oplossen... Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ik ben in saudi arabië op de, op de radio geweest ook. Mm. En het was uh, onmogelijk om daar echt open over die kwestie te praten. Wat een uitzichtloos verhaal. Ja. <laughs> Aanstaande woensdag promoveert u Antoinette Vlieger. Ja. Hartelijk dank. Dank u. Dit was Bureau Buitenland voor deze week. Volgende week hebben we een uitzending op eerste kerstdag. Dus als u niet aan de kalkoen, de haas of het konijn zit... kunt u op ons afstemmen. Het wordt een bijzondere uitzending, of dat belooft in ieder geval te worden... waarin we terugblikken op één jaar Arabische lente... met live gasten, muziek en een reportage. Afgelopen week ben ik zelf in Cairo geweest met mijn oom Harm... die 15 jaar correspondent was van de NRC in Egypte. Die reportage kunt u volgende week horen. En vanavond al praten we over deze reis en de laatste ontwikkelingen in Cairo... waar het Tahrirplein, zoals u weet, is ontruimd bij het Oog op Morgen om half twaalf. Na achten, Labyrinth Radio. Daarin kijkt het wetenschapsprogramma vooruit naar de komende ruimtereis van de Nederlandse astronaut André Kuipers. Tot zover Bureau Buitenland, tot volgende week. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten.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 Zometeen, 9 uur, de ontknoping in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.